Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Dilma Rousseff blijft president van Brazilië. Ze won de verkiezingen met ruim 51 van de stemmen. Haar tegenstander, Neves van de Centrumrechtse Partij, heeft haar gefeliciteerd. Rousseff zegt dat ze een betere president wil worden dan in haar eerste termijn. Ze kreeg toen kritiek op de economische achteruitgang in Brazilië... en de corruptie binnen haar regering. De PvdA wil dat er meer wordt gedaan tegen matchfixing. Volgens de partij moeten er gespecialiseerde rechercheurs komen... die onderzoek doen naar het manipuleren van sportwedstrijden. Ook wil de PvdA dat mensen die zelf een wedstrijd hebben vervalst... strafvermindering krijgen als ze zelf naar het openbaar ministerie stappen. De matchfixer moet dan wel direct stoppen met zijn activiteiten... en alles vertellen wat hij weet. Het aantal 100-plussers is verdubbeld in de afgelopen 14 jaar. Sinds het begin van de maand telt Nederland bijna 2200 inwoners van 100 jaar of ouder. Dat is ruim twee keer zoveel als in begin 2000, maakt het CBS bekend. 100-plussers vormen samen met de 90ers de snelst groeiende leeftijdsgroep. Medisch personeel uit New York en New Jersey dat risico loopt op ebola, hoeft bij terugkeer niet drie weken in quarantaine in een ziekenhuis. Ze mogen voortaan ook thuis zitten. Het beleid is aangepast onder druk van het Witte Huis. President Obama wil niet dat medisch personeel dat in Afrika wil helpen... wordt afgeschrikt door strenge quarantainemaatregelen. Kunstijsbanen blijven vooral overeind dankzij de miljoenen euro's aan subsidie... die ze van gemeenten krijgen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Volgens sommige eigenaar is het praktisch onmogelijk om winst te maken met een kunstijsbaan. De prijs van een toegangskaartje zou moeten worden verdubbeld om de kosten eruit te halen. Het weer, wat wolkenvelden en het is droog. Geleidelijk meer zon. Vanmiddag 14 tot 17 graden. Vannacht kan het afkoelen tot 5 graden. Morgen zon en opnieuw ongeveer een graad of 16. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Goedemiddag, John Bakker van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A2, van Eindhoven naar Utrecht, bij Zaltbommel, 6 kilometer. A4, daarna richting Amsterdam, bij Leidsendam, 4 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A9, Amstelveen, richting Alkmaar, bij knooppunt Bad Overdorp, 5 kilometer. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij knooppunt Beverwijk, 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Watergraasmeer en de Rij, 4 kilometer. En tussen Osdorp en Amsterdam-Slootervaart 3 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Noodorp en Malieveld 5 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen 7 en bij Beeldhoven 5 kilometer.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 Ford, tezamen met deze van Tellerdeen, dat was Tell It To My Heart. Welkom bij u 2 van dit programma. Ja, het staat in de teken natuurlijk van de finale races. Zo dadelijk gaat van start de race, de eerste, nee de tweede race van vandaag. Want we hebben de truck battle inmiddels gehad. De Porsche GT3 Cup uh, Challenge Benelux. Je hebt je huiswerk goed ja. gedaan. Uh. Zo is het een hele mond vol, Albertjean. Of zit je gewoon te spieken nu. Nee, ja, nee, nee, nee, nee, ik doe het allemaal uit bloothoofdje. Hé, hey, trouwens, jij hebt je roeping misgelopen, hè? En dat is. Fotograaf van CFM. Ja, eigenlijk wel, hè? De website, de Facebook-site, op de CFM-app. Overal kom ik jouw foto's tegen, Albert-Jan. Dat is toch leuk? Ja, als je dan zo'n enthousiast telde, net had als Roy van Buringen met, met zijn wederhelft, en ze vertellen zo'n verhaal, dan maak je daar toch een fotootje. Ik hoorde meteen klik-klik op ja, de microfoon. Ja, ik, zag, ik, zag, ik weer een foto. Ik zat het geluid even volgen, even uit uitzetten. Dat schijnt te kunnen op zo'n mobiel. Maar genoeg, luisteraars. Uiteraard, zoals Rob al zei, natuurlijk de hoofdmotor tweede uur, ook de live verslaggeving van Willem van Densen, live vanaf het circuit. En dat heeft alles te maken met de finale races die dit weekend op het circuitpark Zandvoort worden verreden. Onderbroken om half vier door de evenementenagenda. En het is wel een beetje te merken, Rob. We naderen de herfst, het einde van het jaar, dus hij wordt wat korter, de evenementenagenda. Zou je blij zijn om te horen, denk ik. Goed, half vier, evenementenagenda. Dus hou pen en papier bij de hand. Uh, verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En veel muziek, dit tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En het zonnetje schijnt lekker buiten, dus ik ga de zomerse cd's maar weer eens even uit de kast halen. Dat in dit uur van dit radioprogramma. Welkom terug bij Soft op zaterdag. Met u, nu de single van Curtis Tigers. Hier is I Wonder Why. No Curtis Stijgers en I Wonder Why. Dit is de FM Zandvoort. Zandvoort. De x Shakira Nacho, Salsa, Sombrero Gato Negro, Mojito Old, del Zo staat de Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan eens even kijken of we contact kunnen krijgen met Willem van Dessen. Die is vandaag en morgen de hele dag op het circuit aanwezig. We hebben het over de finale races op het circuit. Op dit moment, daar gaande de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe die race over 25 minuten op dit moment aan het verlopen is. Willem, goedemiddag nogmaals. Ja, goedemiddag Rob, uh, ik hoor dat je al meldde, de Porsche GT3 uh, Cup Challenge Benelux, die uh, voor start gaat zo dadelijk over een race van uh, 25 minuten. Die Porsche GT3 Cup, uh, die rijdt een drietal races uh, gedurende het weekend. Twee races van uh, 25 minuten en een van 50, nou op dit moment een uh, race van 25 minuten. Op die Porsche staan ook twee rijders ingedeeld. Ze rijden allebei één race van 25 minuten en ze rijden gezamenlijk de 50 minuten race. Een klein startveld van slecht, slechts zeven auto's. En ja, of we echt tijd mogen gaan verwachten, dat ga ik me afvragen. Want als we kijken hier naar de kwalificatie voor deze race, dan is het Bart van Os die de snelste tijd wist te... Zetten en daarmee de van Paul positie vertrekt op de tweede plaats. En is bekende, ook voor jullie. Uh, daar komt hij weer. Koen, Cruzzo, uh, uh, Wouters. Uh, die doet daar uh, ja. nog steeds mee in die Force. Uh, die kan enigszins het tempo van die Pas van nog wel volgen. Op de derde plaats is het uh, Pierre Piron. Die moet in de kwalificatie al 16e uh, van de seconde uh, achterlaten. En als we dan kijken naar de overige vier deelnemers in het veld... ...ja, die zijn gewoon te langzaam uh, om dat uh, tempo bij te houden. Want een man op de zevende plaats uh, die heeft zich gekwalificeerd met een afstand van 11 uh, seconden. En uh, ja, dan uh, praat je op een rondetijd van uh, 1.45 een... Uh, ...voor je binnen een rondje op uh, 8, 9 uh, op een ronde gezet al. En dat uh, lijkt me niet de bedoeling uh, van het geheel. Maar goed, dat uh, gaat wel gebeuren. race van uh, 25 minuten en we gaan kijken of uh, Koen Wouters... en. Pierre Pierron, of die het uh, inderdaad, uh, die part van ons, uh, toch nog uh, wat moeilijk kunnen gaan maken. Dit weekend, hele weekend, circuit in het teken van de finale races. Hoe is het met het uh, bezoekersaantal, ook uh, bijvoorbeeld op deze zonnige zaterdagmiddag? Nou, het bezoekersaantal uh, is uh, maat, uh, vandaag, uh, zullen we daar maar op en, uh, Ja, er is er wel het een onder te zien natuurlijk, uh, spektakel. Het is ook mooi weer, dus ja, uh, waarom er mensen die komen, ja, andere dingen misschien. En laten we hopen dat er morgen, uh, ja, wat meer belangstelling zal zijn. Ja, de heren en de dames van uh, schijfvlak.nl, die zijn toch wel aanwezig? Ja, uiteraard. Die zijn wel aanwezig. Die ja. een mooie daar en een mooie terras volop in de zon. En, uh, nee, die uh, slaan dat uh, zeker niet over. En dus uh, uiteraard nog wel wat meer uh, belangstelling. Maar niet uh, over, maar, uh, groot. Niet de aantal uh, die de laatste evenementen zoals DTM en uh, historische kampie gewend zijn natuurlijk. Uh, die aantal uh, denken we niet aan, maar wie weet wat er morgen nog op Komt er even hier. Nog even een vraagje, Willem. Het eerste uur meld je het al, maar even voor de luisteraars die, die later hebben ingeschakeld: Men kan uh, gratis entreekaarten uh, bemachtigen, hè? Op de site van uh, Formido, dat is een uh, bouwmarktconcern, Formido.nl. Ja, uh, ik weet, denk dat het uh, vandaag ook nog mogelijk was, maar in het hele vooruitgang uh, uh, richting uh, dit weekend, kon je daar. Uh, gaat gratis downloaden voor Duin... ...en eventueel heeft wel in die daar nog plaatsen... beschikbaar is ook op de hoofdriep binnen. Maar als het dit weer is, heb je geen tak boven je hoofd nodig... ...en Duin zijn veel leukere plekjes in het zonnetje... ...dus ja, waarom zou je het niet doen? Een bannetje. Ja, precies, dat bedoel ik. En Willem, dankjewel even voor dit moment. Oké. Straks komen we weer bij terug... ...Willem van deze vanaf het Zinkwipark Zandvoort... Ik weet gewoon zeker, Albert-Jan, dat we heel veel mensen... groot plezier hebben gedaan met het draaien van de muziek van Duran Duran. Ja, er zijn heel veel Duran Duran-fans hier zo voort, hoor. Echt waar. Nu ze met de Ordinary World, daarvoor trouwens... Kurti en The Word Girl. Het is twee minuten voor half vier geworden. Wil je meekijken in de studio? Dat kan op www.zfm-live.nl Op de twee webcams die hangen aan de studio van de Tolweg 10A van CFM. En over webcams gesproken... Dan ja. moeten strandgasten er meer gebruik van gaan maken, Albert-Jan. Ja, luisteraars, ondanks dat het een bericht is al van 4 oktober... is hij vandaag echt actueel, vandaar dat ik hem nog even weer onder uw aandacht breng. Want uh, aan de kust schijnt vaker de zon dan in het binnenland. Aldus Paul Zonneveld, voorzitter van de NVSN... de Nederlandse Vereniging strand Noordzee Strand. De Zonneveld ergert zich aan het feit dat de stranden vaak leeg blijven... ondanks het mooie strandweer. Door de warme golfstroom zijn de omstandigheden aan de kust veel gunstiger... Vaak regent het in Amsterdam en dan is het hier het mooiste weer van de wereld. Hij wil dat er meer gebruik wordt gemaakt van de webcam van strandpaviljoen Vogels. Waarbij direct uh, het strandweer getoond kan worden. En hier volgt uiteraard die uh, www gebeuren. www.vogels.nl Slash op streepje het streepje strand. Het is een lang verhaal, maar ik, zal, ik herhaal het nog even voor u. www.vogels.nl Slash op streepje het streepje strand. Vooral in dit seizoen zijn de weersvoorspellingen in het land vaak slecht... terwijl het hier aangenaam strandweer was, of is. Strandwachters zetten dan al hun stoelen uit... en verbazen zich dan dat er niemand langskomt. We moeten mensen er meer op attent maken om van de webcam gebruik te maken. Ik zou zeggen, neem deze tip van de heer Zonneveld ter hand. Nou heb ik het adres even niet verstaan van je. Heel goed. slash op streepje het streepje strand. En dan zie je dat het daar op dit moment heel mooi strandweer is. Ja, onze weerman Lex van de Oren zal er waarschijnlijk wel zitten, hè? Ik weet het wel zeker. Ja, terwijl die winterrust is. Toch lekker genieten van het zonnetje, Lex van de Oren. Doe je helemaal goed. Mattia Bassaris hier met Vicento. Het mooie weer van vandaag hier in Zalvoorts. En het is morgen ook weer zo, de warmte-records. Die gaan uh, daadwerkelijk uh, sneuvelen. Geweldig. Hoe warm is het op dit moment? Ruim 20 graden, hè? Ruim. Ruim 20 graden. En dan Matthias Bessar op de Zalvoorts Radio. t Ticento. Het is drie minuten overal vier geworden. Tijd voor de evenementen. Agenda minder lange lijst dan dat we normaal gesproken gewend zijn. Maar toch weer heel veel te doen. En we beginnen natuurlijk met de Formido-finale races. We hebben al een enkele malen live geschakeld naar het circuitpark Zandvoort. Want dit weekend is het weer racen geblazen op het circuitpark Zandvoort. En bij de Formido-finale races schakelt het circuitpark Zandvoort... dit weekend nog eenmaal door naar de hoogste niveau... met de finales van het Dutch Power Pack. Vandaag en morgen allemaal racegeweld op het circuitpark Zandvoort. En dat is natuurlijk burgemeester van Alverstraat 108. En wilt u nog een kaartje, gratis kaartje, mag dan gaan... even naar de website van Formido, de hoofdsponsor en dan kunt u dat uh, zo uitprinten... en kunt u vanmiddag nog en morgen met prachtig weer... zoals verwacht, lekker genieten van racegeweld op ons eigen circuit. Verder uh, attenderen wij u nog even op een, een, een expositie in het Zandvoortsmuseum... en die is nog tot 21 december te bezichtigen... en het heeft alles te maken met Anne Frank in Zandvoort-aan-Zee. Het Zandvoortsmuseum heeft samen met de Anne Frank Stichting... een kleine fototentoonstelling gemaakt over de vakanties... die Anne en de familie Frank doorbrachten in Zandvoort... Absoluut de moeite waard om naar deze mini-tentoonstelling te gaan. Het Zandvoortsmuseum is gelegen aan de Svaluweestraat nummer 1. De entree betraagt 2,25 euro en kinderen tot 18 jaar zijn gratis. En morgen het grote concert. En dan heb ik het over het Kerkpleinconcert, koorconcert van het Zandvoorts Mannenkoor. Dit concert uh, wordt georganiseerd door de Stichting Classic Concerts in Zandvoort. U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen. En, uh, u kunt dan genieten van het Zandvoorts mannenkoor, ja ja, u hoort het goed... en Music All In, een combinatie van twee koren uit Zandvoort. Nogmaals, het Zandvoorts mannenkoor en Music All In. En daarvoor moeten zich vervoegen in de Protestantse kerk aan de poststraat 1. En het begint morgen allemaal om drie uur. Meer informatie kunt u vinden op www.classicconcerts.nl. Filmliefhebbers, die weten het al, aanstaande woensdag is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm. En daarvoor moeten ze zich vervoegen op het Gasthuisplein nummer 5. De film begint om half acht avonds, om tot een uur of tien. Meer informatie over filmclub Simon van Kolm presenteert, kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. Www en de tijd van het jaar is ervoor, de kinderburrelwandeling, speciaal voor kinderen. Tijdens deze wandeling door de Amsterdamse Waterleiding Duinen neemt de gids je mee naar de beste plekken om burrelende en strijdende herten te zien. Een fantastisch schouwspel dat je zeker niet mag missen. En dat vindt allemaal plaats voor deze kinderen op 23 oktober om half 4. <tiek> en dat speelt zich af in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Het is een wandeltocht. De prijs per persoon is 6,50 euro en kinderen tot 8 jaar 5 euro. Meer informatie kunt u vinden op www.vvzandvoort.nl. Www Een speciale kinderburrelwandeling op 23 oktober om half vier. Gaan we naar 24 oktober, 8 uur s'avonds. Dan is het weer tijd voor het museumpodium. Onder het motto, nu even niet. Vier mannen van middelbare leeftijd zouden hun vriendschapsbanden... uit hun studietijd in ere door elke maand in hetzelfde restaurant... en aan hetzelfde tafel met elkaar te gaan dineren. Ze kennen elkaar van Havertort-Gort. Dat is allemaal op 24 oktober in het Zandvoortsmuseum. Wederom Svaluweestraat nummertje 1. De entree bedraagt 10 euro per persoon. Begint s'avonds om 8 uur. En kaarten zijn uiteraard verkrijgbaar bij, verkrijgbaar bij het museum in Zandvoort of via hun website. 25 oktober, dan is het zover. Vorige week waren ze al te gast om de voortgang van de organisatie aan ons te verklappen. Het vijfde Open Nederlands Kampioenschap Garnalen Pellen. Dat vindt allemaal plaats in Strandpaviljoen, Talassa, strandafgang, Bernard nummertje 18. En het begint op 25 oktober om 4 uur middags. Vrienden van de Garnaal Zandvoort en de crew van de Strandpaviljoen Talassa organiseren voor de vijfde keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap... Granalenpellen. een eh, heus lusteren dus. Dat allemaal op 25 oktober. Dit evenement heeft zich inmiddels bewezen... en het is echt de moeite waard om daar even heen te gaan. Die 25 oktober vanaf 4 uur Strandpaviljoen Talassa strandafgang Bernard, nummertje 18. Gaan we weer burgelwandelingen doen? Dat doen we ook op 25 oktober, maar dat is dan weer voor iedereen. Ook om half vier... Amsterdamse Le Waterleiding Duinen, nogmaals meer informatie... www.zandvoort.nl, ook op 25 oktober, dus een burrelwandeling. Dan gaan we Saturday Night Fever along avond dan hebben we het over café, café Koper, ook op 25 oktober, kerkplein nummertje 6. Zing mee met alle Saturday Night Fever liedjes... tijdens deze Saturday Night along avond Café Koper, kerkplein nummertje 6, 25 oktober. Half negen s'avonds begint dat. Meer informatie kunt u vinden op www.cafeekoper.nl. www.cafeekoper.nl En dan hebt u nog voor de laatste keer, en dat is op 26 oktober... de kans om een burrelwandeling te maken. Ook weer om half vier op 26 oktober. Meer informatie www.vvzandvoort.nl Dat is dan weer de laatste burrelwandeling van het seizoen. En wilt u een frisse neus halen, dan bent u weer van harte welkom... op 26 oktober de 10.000 stappen van Zandvoort... De startplaats is anytime, anytime de oude halt en het gaat om 10 uur s morgens van start en duurt tot half 12. Heerlijke frisse neus halen en lekker de 10.000 stappen volbrengen van Zandvoort. En last but not least vragen we uw aandacht nog even voor scouting. Organiseert een spooktocht voor Serious Request. De Zandvoortse scoutinggroep Stella Maris en Willy Broders organiseert op 1 november aanstaande een spooktocht... waarvan de inkomsten naar het Glazenhuis in Haarlem zullen gaan. Meer informatie kunt u vinden uiteraard op de website van de Scouting Stella Maris Sint-Willy Brothers. Prachtig, goed evenement voor een goede doel. Scouting uh, uh, Stella Maris Sint-Willy Brothers. En dat allemaal op 1 november. Tot zover. En wil je de evenementen nalezen? Ga je naar www.gfmsonfoorts.nl of kijk op de CFM-app gratis te downloaden in de diverse stores. Gewoon zoek op ZVM Stalvoort, dan heb je de CFM app op jouw telefoon of tablet. van dit moment. You're the Prayer in C, de single van Lilywood en the prick. Dat allemaal in de Robbie Schultz remix. Ja, vandaag volgen wij de finale-reis. Willem van Dens is aan op Circuit Zalvoetse Rally gaan we naar Willem schakelen. Maar morgen kan je ook de hele dag kijken op CFM TV naar de finale We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ja, en ook op tv dus. Hè? Niet alleen op internet, <laughs> ook op tv. <laughs> Krijg je met een Sonic op de md speler Kan ik het niet helemaal goed zien? Nee. Hoor ook een dagje houden, Robert-Jan. Nee. Zo is het maar net. Ga zo door. Dus morgen vanaf 10 uur de finale races op CFM TV, kanaal 40, digitaal via Ziggold. We schreeuwen met deze single van Toto, je de Pamela. TFM Race Radio, Pit Report. En we schakelen weer om live over naar het circuitpark, zoals de race Reporter Willem van deze. Nou, we hebben net die Porsche GT3 Cup Challenge Benelux race gehad, Willem. Ja, die is uh, zojuist afgevlacht, Rob. Uh, ik vertelde het uh, in de uh, vorige aflevering al, ja, zeven auto's en uh, toch wel een diversiteit aan uh, rijders. Uh, zien kwaliteit. Uh, twee die eruit uh, bovenuit steken. Uh, Bart van Oost en uh, Koen Wouters. En die hebben het samen onderling ook uitgemaakt wie uh, de race uh, daarin uh, gewonnen heeft. Uiteindelijk is het uh, Koen Wouters geweest. Nou, een leuk uh, succes uh, natuurlijk voor deze zanger uh, van Kruzo. Koen Wouters, hij kan meer of zingen alleen uh, race uh, doet hij al heel lang. Doet ook uh, Dakar en dergelijke dingen. Dus uh, wel een ervaring jongen. En ervaring doet hij ook hier op uh, Circuit Park Transport Morgen nog twee porties racers, uh, waar hij aan meedoet uiteraard. En hij doet dit weekend ook mee in de Clio Cup. En die rijden morgen ook nog uh, twee keer. Dus uh, morgen, ja, de Koen Wouters day. Maar die is vandaag al begonnen. met een De Koen Wouters uh, <laughs> Ja, vandaag al een overwinning uh, voor hem. Dus... Uh, Tweede plaats werd het dan Bart van Oors en de En En derde volgende we terug Pierre Piron. Dan gaan we dadelijk met de laatste race van vandaag van start. Hoe fijn dat de Park zal het rekening houden met ons uitzendzijmen. <laughs> <laughs> zodat we ruim voor vijf klaar zijn. Dat is de Renault. Uh, Kom Renault uh, 1.6? En uh, ja, dat lijkt een uh, Oostenrijkse uh, festival te worden. Op de Poposition uh, vinden we... Antoine de Pascal klinkt niet echt Oostenrijks, maar is het wel. Op de tweede plaats uh, Ferdinand uh, Hapsenboerig. Nou, Oostenrijkers uh, kan het niet als dat. En derde uh, vinden we daar... Uh... Florian Janitz. En die is ook afkomstig uit Oostenrijk. Kijk nog is ook daar Nederlanders in meedoen. Jawel, op een zesde plaats is dat... Uh, Bordes Golf uh, gekwalificeerd. Dan hebben we ook nog op... Uh, uit Nederland afkomstig... Uh, Rooie Geerts. En die uh, wist zelfs als uh, vierde te kwalificeren. Dus we uh, gaan zo dadelijk afwachten... Uh, wat deze jonge juggies... Uh, met een uh, 1.6 liter uh, Renault-motor... achterin hun uh, formule gaan uh, laten zien... Oké okay, Willem, bedankt voor deze even update van de Porsche GT3... en de aanstaande race de NEC-Formule Renault 1.6. We komen om, om, om 20.04 bij je terug... voor de uitslag van de NEC-Formule Renault 1.6 race. Tot dan! Dankjewel Willem van deze vanaf circuitpark Zalvoort. Ja, een beetje zonnebrot al, die heeft u waarschijnlijk wel nodig, hè? Pit op zijn kop en de zonnebril op. Dan komt het helemaal goed met onze racereporter Willem van Denzen. Hier is de Kles de Kespa. Slasje Rakter Cashbaan. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. Hè, de CFM app. Krijg het laatste nieuws uit Zandvoort en de regio. En natuurlijk het CFM nieuws, rechtstreeks op je telefoon. Te vinden in de diverse stores, de app Store en in de Play Store. De CFM Zandvoort app vanaf nu gratis verkrijgbaar. Download hem nu en geniet ervan mee. Zo kan je dit krijgen, hè, Albert Jan? Nou, nou, no. no, no. buiten, buiten. Spoeltje. Corazon Espinado, Jor de van Santana, alweer de ene laatste Plaat in uur twee van dit programma. Nog eentje te gaan, en dat is deze van Avicii. Graag tot zo. I, don't know just how it I let down.